Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij Woord. Fijn dat u er weer bent. We gaan bijzondere uren tegemoet. Het wordt een hele stille nacht. Dat wil dus niet zeggen dat u de radio net zo goed uit kunt zetten. Nee, het zijn juist vormen van stilte die je heel graag wilt horen. Of juist misschien weer niet. Een stilte, dat komt daar maar zo om in alle drukte. Zowel in het hoofd als daarbuiten. Gekmakend kan het zijn om geen rust en stilte te kunnen vinden. Maar het kan even gekmakend zijn als je daar middenin zit in die doodse stilte. We zitten hier trouwens in een vrijwel uitgestorven videocentrum op het Mediapark. Maar dat is dan weer een hele mooie stilte. Een soort bedding waarin verhalende radio juist heel erg goed past. Welke invalshoeken zijn er? Zoal? Nou ja, wat te denken van de stilte onder water... die er dan juist weer niet blijkt te zijn. Mensen die niet kunnen horen, maar wel gehoord willen worden. Je kunt het hebben over helse herrie in je hoofd... terwijl iedereen op fluistertoon spreekt, zingt of muziceert. Je kunt gericht zijn op geluid om je te oriënteren en de weg te vinden. Of in het holst van de nacht, vele seizoenen achtereen onderzoek doen naar vleermuizen. Ja, en daarmee ook dan jezelf hervinden... Daar beginnen we mee in deze stille tocht. Een aflevering van Damocles getiteld Een Fantasierijke Duisternis. Natuurliefhebber Wouter Helmer is midden in de stille nacht... met dan toch duizend geluiden onderweg in een bos. Samen met programmamaker Joost Wilgenhof ergens in de buurt van Zeist. De uitzending is geïllustreerd met voorgedragen teksten... uit het boek Volksverhalen uit kleurrijk Nederland. Luister in Verwondering mee naar Ontwakend Dierenleven... In de vroege ochtend. En twee mannen die een kijkje in hun zieleleven geven. We verlaten het Groeske. En uh, dat is het uh, houten huisje waar Wouter Helmer in woont. Je bent bioloog en zoals het hoort bijna woon je praktisch in het bos. Wat? Het is schemerig. De dag is bijna voorbij. Er zijn nog een, een aantal vogels die fluiten. hier en... als zanglijsters. Hier ja, luiden de nacht in. Dat zijn de vogels die... Uh... De laatste, het laatste zingen van de dagvogels. Ja? Het is vreemd is dat ze dan vaak nog alarmeren. Terwijl ze dat... Veel merels hoor je aan het eind van de dag. Een soort alarmroep. Zanglijster hoort ik net ook. Het is net alsof ze zelf ook... Uh, voor de nacht alarmeren. Een alarmroep? Ja, dus normaal doen ze dat bij... Uh, bedreiging, een sperrer in de buurt of een kat. Maar ze doen het ook als de nacht invalt. Is er dan reden tot alarm? Dat weet ik niet. Misschien dat ze zich toch wat minder veilig voelen als er de duisternis invalt. Het is een mooie dag geweest vandaag. Ja, maar wel koud. Dus is, uh... Voor de tijd van het jaar wel, ja. Ja, dat betekent dat het voor bijvoorbeeld de vleermuizen nog echt aan de koude kant is. Als we vanavond een paar horen, dan zou uh, het me al verbazen, eerlijk gezegd. Ja. Je hebt een tijd lang uh, als vleermuisonderzoeker gewerkt. Ja, eerst voor, uh, in, mijn, in het kader van een biologiestudie. En daarna nog een paar jaar uh, voor Straatsbosbeheer. Omdat we twee te wilden komen, uh, ja, meer te wilden komen over het nachtelijk leven van die dieren. De meeste mensen... Die slapen s'nachts. Ja, ik ook. Jij ook, hè? Ja. Maar, ehm. Um, dat vlimmerend onderzoek heb je ook een. Uh... Wat hoor je? Ja, weer muizen. <laughs> Het leek me wel leuk om een eentje te zien, maar. Nou, kom nog wel. <laughs> Hou je te goed. Maar. Je hebt een tijd gehad dat je ritme helemaal anders was. Ja. Ja, met vleermaarsonderzoek je, ga je om, eh, nou, in het voorjaar om eh, acht uur s'avonds op pad. En dan eh, de hele nacht door tot een uur of uh, half zeven s ochtends. Dan naar bed. Aan eind van de dag uh, boodschap doen, eten en dan weer op pad. Dat is zeven dagen in de week. Als je kiest voor, uh, voor en dat heb ik dan op drie seizoenen gedaan. Dat betekent dan ook... Uh, Rugzichteloos van uh, april tot uh, september nachtleven. Wat heb je ontdekt als, als nachtmens bij jezelf? Nou, dat, dat is. Uh... Ik had mijn vleermaarsonderzoek. Nou, dat uh, daar hield heel keurig mijn resultaten van bij. En, uh... Maar daarnaast heb je natuurlijk, uh, doe je toch uh, een paar jaar lang het meest wonderlijke ervaringen op. En dan bedoel ik niet uh, ontmoetingen met stropers of uh, waarnemingen van das en steen. Maar het is natuurlijk ook allemaal geweldig. Maar wat toch overheersend is, is toch de confrontatie met jezelf. En dat, uh, ja, dat kun je aan een paar mensen vertellen, maar het leek me wel eens aardig om het ook op te schrijven. Mm -hmm. En dat verhaal heb ik uh, een paar jaar geleden onder de titel Filosofie van de Nacht uh, uitgebracht... Je doet s'nachts een aantal heel wezenlijke ervaringen op... die voor mijn gevoel uh, wel eens nuttig zouden kunnen zijn voor veel meer mensen. Ik zit alleen in een donker bos. Een bos in Zeist, of daar in de buurt. Ik denk dat het nu zo ongeveer... Uh... Iets na twaalf is. Het is een vrij... heldere nacht. De maan is mooi. Ik kan hem zo hier tussen... een aantal naaldbomen door, kan ik hem zien. Hij is niet helemaal helder. Er zit een beetje een vlies omheen. Waardoor die niet helemaal helder straalt. Ik zie geen sterren. Het stukje bos waar ik zit is vrij dicht begroeid. Ik loop er wel een, een paardje voor langs. Ik denk een fietspad of zo. Ik ben benieuwd of het nog donkerder wordt. En vooral ook of het nog stiller wordt. Want ja, ik weet niet precies hoe ver ik hier van uh, een snelweg af zit. Maar auto's blijf ik horen. En het zou zo prettig zijn om die ouders een keertje niet te horen, denk ik. Verder is het in dit bos heel stil. Ik hoor geen vogels of andere dieren die aan het scharrelen zijn. En waar ik eigenlijk het meest naar uitkijk... Dit ochtend geloren. Niet alleen omdat ik dan weer huiswaarts mag omdat ik er een nacht op heb zitten, maar ook omdat ik zo graag een bos wil horen ontwaken. Wat doe je dan als je s'nachts op onderzoek gaat naar vleermuizen? Wat je dan doet, is in je eentje vaak eh, ja, door bossen lopen langs waterpartijen met die vleermuisontvanger. En dan komt het eenden overvliegen. Ja. En dan eh, op verschillende frequenties, want iedere soort die zendt uit op een andere frequentie. Zoek je zeg maar de, de verschillende soorten. Ik zal het papaatje wel eens laten zien. Ja, je hebt is het is maar een heel bij. klein ding. Je moet ongeveer vergelijken met een kleine transistorradio. Je ziet dat je hem kunt op verschillende frequenties kunt instellen. Ja, een ruisschijfje erop. Ja, variërend van 20 kHz tot 160 kHz. Nou, dat ligt al ruim boven ons uh, menselijk uh, gehoorvermogen. Met het apparaatje maak je geluiden van die frequenties hoorbaar. Nou, als ik hem dan aanzet, dan hoor je het als er een vleermuis langskomt, hoor je daar een tikkend of piepend geluidje doorheen. Mm -hmm. En, en... Ja. hoe ver... Kijk. Oh. Dat is net handig van een apparaat, We hebben we hier een tijdje staan kijken naar die, uh, naar die schemerlucht. Niks gezien. Dan zet het apparaatje aan en meteen hoor we een vleermuis. Dus dan zie je dat het niet voor niks is. En deze vleermuis horen ongeveer 45 kilohertz. Een vrij uh, uh, ritmisch uh, tikkend geluid. Tata tata tata tata tata tata. En dat betekent dat dit een, ook een vrij bijzondere soort is. De ruige dwergvleermuis. De ruige dwergvleermuis. Het ja. is ook een, een constant ruis, hè? Ja. Het is nooit uh, echt stil. Het is hier trouwens vrij, vrij stil al. We zijn nu uh, een paar honderd meter van, uh, van jouw huisje vandaan. Het ziet toch al uh, redelijk stil. Op, dat, op hetzelfde moment komt er een auto langs schuin. Ja, wat je ook hoort. Met dat je die beddetector uitzet. Dat valt wel mee met die stilte. Dan hoor je inderdaad dat nog overal auto's rijden in de verte. Wat je vooral ook hoort is uh, allerlei geritsel tussen de bladeren. We hebben ongelooflijk goed uh, muizenjaren achter de rug. Er zijn heel veel eikels en beukennoten gevallen. En ondanks de strenge winter zijn bijna alle muizen de winter doorgekomen. Dat betekent dat het nu krioelt van de muizen in het bos. En dat geeft een uh, geritsel van je welste. de Warau Habuli was op jacht gegaan. En toen de nacht viel, bevond hij zich nog midden in het bos. Habuli kon geen hand voor ogen meer zien en wachtte op de maan. Plotseling hoorde hij stemmen. Zeer vreemde stemmen die hem angst inboezemden. En hij verstopte zich achter een boom. Tussen de bladeren door zag hij de vreemdelingen naderbij strompelen. Ze hadden een gedrongen gestalte en liepen gebogen met zware tred op voeten die net vuisten leken... terwijl hun handen eruit zagen als die van een kikker. Hun behaarde oren hingen over grijze wangen... en ze keken om zich heen met de ogen van een uil. Habuli verstond ze eerst niet... maar ontdekte opeens dat ze een soort lied zongen. Wij zijn de geesten van de nacht, wij wonen in het donker... wij lopen heel zacht... Met ons akelige gezang maken wij mensen en dieren bang. Je was ooit milieuactivist. Ja, bij een keer. Eh, nog wel, maar toch minder dan dat het eh, geweest is. Het, het laatste waar ik me echt heel actief mee bezig heb gehouden... maar dat was ook meteen de reden waarom ik ermee opgehouden ben... was die hele campagne rond, rond zure regen. Als je vier, vijf keer in de week een excursie rondleidt door bossen... waarvan je alleen in het belang van de campagne mag vertellen dat ze doodgaan... en uh, dat het probleem ligt bij de uitlaatgassen en bij de energiecentrales en bij de, het, het uitrijden van mest voor de boeren. Dat zijn dus allemaal problemen waar je even niet van vandaag of morgen... even een oplossing voor bedenkt. Ja, dan, is, dan ga je alleen maar s'avonds uh, naar bed met het idee van... nou, uh, het was weer een droevige dag. Dus de, de betrokkenheid die je van oorsprong had... omdat je gewoon uh, opgegroeid was in, uh, in de natuur of, of aan de rand daarvan... dat je die, de betrokkenheid bij, uh, bij het landschap die was in dat soort acties eigenlijk al ver te zoeken, vond ik. Ja. Het was, uh, mensen moesten vooral juist niet in de natuur komen, want dat ging dan toch allemaal mis. Dat was toen de, een beetje de... Ja, de, de trend om, uh, om het allemaal via moderne media en, en uh, educatieve programma's... en via televisie te vertellen. En vooral niet uh, ja, via lijfelijke ondervinding. Ik, ik merkte ook tijdens die, die, die nachtelijke tochten dat het verloren aan het gaan was. Ook bij mezelf. Je ja, had je dag en nacht in voor het milieu, maar uh, je raakte steeds verder van je, je eigen bronnen af. Je kwam echt uh, droog te staan wat dat betreft. Mm -hmm. En uh, ja, die nachten die, die gooide je er, midden, er midden in. En, en door die nachtelijke ervaring had je ook de tijd uh, om na te denken van uh, waar ben ik in godsnaam mee bezig? Nou ja, je, je werd weer gepakt door, uh, door die, die puurheid, zeg maar. En het is weer nieuw. En alles wat nieuw is, dat, uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat pak je toch wel weer. En uh, zonder die nachtelijke ervaringen zou je nu nog milieuactivist zijn geweest? Uh, nee, want uh, dan was het misschien wel onderdoor gegaan. Uh, voor mij was dat vooral die, die hele campagne rond. Uh, zure zuurregen, stervende bossen. Dat was zo'n ongelooflijk deprimerend verhaal met zo weinig zicht op een uitkomst. En dan kun je ja, als individu verschillende dingen doen: dat is het, het, het probleem maar negeren om, je, om het hoofd over water te houden, of je, het je zo aantrekken dat het allemaal doorgaat. En ik, ik ben wel het type die, die me niet, in ieder geval het probleem niet kan negeren. Tussen wat loofbomen zit ik nu hier. Wel hoge bomen. En een van de hoogste bomen die hier staat. Die maakt geluid. Krakend geluid maakt hij. In de kruin is die wat zwak denk ik. Er staat, er staat een andere boom tegenaan. Die leunt een beetje tegen die krakende boom. Het is heerlijk rustig in het bos. Er gebeurt eigenlijk helemaal niets. over die krakende boom ik, zo, ik ben zelf gewoon een optimist en ik denk dat ik als ik een als ik een pessimistisch verhaal moet gaan vertellen ja dan dan, dan uh vermoord ik eigenlijk mezelf. Want ik, ik, ik, zit, ik ben gewoon niet zo. En ik, eh, ik kan ook... Die, ook als die wereld heel, heel rot in elkaar zit... kan ik dat toch het beste aanpakken... door mijn, mijn optimisme in te zetten. Want ja, daar ben ik nog eenmaal. En gewoon alle lichtpuntjes die ik zie... om die, eh, te, ge ja, om die te gebruiken om mensen te mobiliseren. En niet eh, de rottigheid die ik zie... Ik heb dus echt in 19, wanneer is het? 68, Heb ik gewoon bewust. Heb ik heb gezegd stop. Ik, ik hou op met het wat, werk wat ik doe. En uh, nou, laat ik dat jaar nou eens gewoon benutten. Me niet op laten zwepen door de buitenwereld. Maar laat ik me eens uh, opzweepen door de binnenwereld. Zeg maar. Gewoon kijken of ik uh, ja, nieuwe dingen kan ontdekken. Laat vliegen. S'nachts werd ik weer geconfronteerd met hele nieuwe dingen. Dus ik stond uh, regelmatig oog en oog met een steenmater. En een volstrekt vreemd beest van mij, wat ook hele rare dingen deed. Een beest dat helemaal niet wegliep. Of bovenin een struik rare, ging, zitten, ging zitten sidderen terwijl hij mij zag. Rare uh, rare bewegingen maken. Uh, Minutenlang, zo'n op, een, op een paar meter afstand ik dacht, wat doet dat beest nou toch? Wat, wat heeft dit te betekenen? Ik, zal het, ik weet het nog steeds niet. Maar het zijn dan zulke indringende ontmoetingen met dassen... die tot een paar meter afstand van je door het bos scharrelen. Uh, recht op je aflopen. Bijna door je benen heen hun weg proberen te vervolgen. Totdat ze je ruiken en in één keer als een schicht weg zijn. En uh, nou, goed, ook dat, ja, dat je je ook bewust wordt dat je een geurspoor nalaat in, dat, uh, in die natuur... Het zijn uh, ja, compleet nieuwe ervaringen. En ja, zo zit ik in elkaar dat ik dat zo prachtig vind. Dat ik denk, van, ja, dit is toch, dit maakt het leuk. Als je nou niet die drie jaar flimmersonderzoek had gedaan, wat was er dan met je gebeurd? Mm. Ja, dat is altijd lastig. Een van de redenen om zoiets te gaan doen is natuurlijk ook omdat je onvrede hebt met. Uh, met waar je mee bezig bent. Je, je gaat niet zomaar voor niks. even drie jaar s'nachts leven. Maar ik heb het gedaan omdat ik bang was dat ik eronder onderdoor doorging. ja. Ik heb het in ieder geval omheen me gezien. mensen in de milieubeweging die, die een eind aan hun leven maakt. Nou, of het ooit bij mij zo ver komen dat zo zo, weet ik niet. Want. dat heeft nooit door mijn hoofd gespeeld. Voor mij voelen ze ook mensen die het ermee ophouden. en iets heel anders gaan doen. En het milieu verder negeren, ja, die zijn er zeker in ook onderdoor gegaan. Die zijn mm. uh, murf, die, uh, ja, die, die laat de strijd voor wat die is. Ja. Dus de nacht was een uitkomst. Ja. Nou, het is een hele. Kijk, je kunt ook uh, op andere manieren uh, tot één keer komen. Ik heb ook wel eens uh, een, een boeddhistische meditatiecursus meegedraaid. Om, om te kijken of je daar uh, inzichten zou krijgen die in ieder geval uit dat, uit dat benauwde kringetje van die, van die milieuproblematiek... op dat moment uh, zouden helpen. Maar dit was voor mij een hele... Die, die nacht, die, uh, dat heeft mij volgens mij uiteindelijk uh, bovenop geholpen. Omdat ik uh, gewoon lekker in mijn eentje buiten was. En uh, ja, ik, ik kom dan in ieder geval weer tot, tot rust, tot mezelf. Met ons akelige zang maken wij mensen en dieren bang. Nachtgeesten. Habuli had zich omgedraaid en hij sloop weg. Maar de nachtgeesten hadden hem toch gezien of gehoord en kwamen hem achterna. Plotseling stond hij voor een grote zwamp. Wat nu? Snel klom hij een boom in, net op tijd. Eén van de geesten had zijn rechtervoet al te pakken... Maar haar boelie schopte van zich af en bereikte de hoogste tak. Nu was hij veilig, want hij wist dat nachtgeesten nooit naar boven kijken omdat ze bang voor het hemellicht zijn. De geesten van de nacht gingen rondom de stam van de boom staan en staken hun enge koppen bij elkaar. Broertje, zei er een, als jij naar boven klimt, dan gooi je hem voor ons naar beneden. Hey, hoe moet ik klimmen? vroeg broertje. Nou, met je ogen naar de grond en je bil naar boven, luidde het advies. Habuli, die alles hoort had, nam een pijl. Toen hij de bil van broertje Nachtgeest op zich af zag komen... stak hij zijn pijl in diens achterste. Broertje slaakte een gil en tuimelde naar beneden. Daar wachtte hem een warme ontvangst. De Nachtgeesten sloegen hun broer bont en blauw. De slimme Habouli maakte van de verwarring gebruik om vlug omlaag te glijden en ervan door te gaan. Maar de nachtgeesten zagen hem ontsnappen en gillend van woede zetten zij de achtervolging in. Alles wat onder hun voeten kwam vertrappend. nachts krijg je gewoon de kans om zelf allerlei dingen te, te bedenken, te verzinnen. Want dan heb je gewoon, eh, je wordt volop in de gelegenheid gesteld. Je, op het moment dat je alleen bent, het is donker, dan gaan eh, ja, ga je gedachten gewoon, eh, die, die gaan hun eigen weg. Dus je, ja, je gaat ook allerlei dingen overdenken. Je gaat denken over, de, over die sterrenhemel, over uh, het bewegen van schaduwen. Van uh, stronken die mens worden en weer stronk worden. Bomen die gaan uh, bewegen en weer verstarren in het licht. Nou, bloedhonden op de achtergrond. Nou, dat soort. Ik uh, nou, krijg op zich hele. Uh, ja, ik vind het zelf wel uh, fraaie hersenspinsels. Die, die, ja, die vanaf vaak helemaal niet waar ze van komen. Je, omdat, je, omdat je hoofd langzamerhand uh, vrij wordt van die, van die dagelijkse beslommeringen... komen er blijkbaar allerlei gedachten boven die, uh, ja, die je nog niet eerder gedacht hebt. Nou, dat noem ik creativiteit. Gewoon uh, ja. Op een nieuwe manier tegen de wereld aankijken. En daar uh, nieuwe dingen over denken. Mm -hmm. nou, dat vind ik een uh, groot goed. Dat ja. je... Dat je dat s'nachts blijkbaar die ruimte er is. Die, uh... Maar omdat je weet dat je het zelf bedenkt... voel je je ook heel erg betrokken bij die dingen die je denkt. Dus het is, uh, wat dat betreft is het eigenlijk. Bijvoorbeeld aan een droom. Je kunt het een beetje met een droom vergelijken. Dat is, dat is ook een andere werkelijkheid waar je mee geconfronteerd wordt. Maar je hebt het idee dat je er weinig uh, grip op hebt. Met mijn interpretatie van het hele verhaal is... Uh, dat ik van droom het idee heb... Dat het, een, dat het een soort onderbewustzijn is... wat reageert op je dagelijkse ervaring. Dus eh, als ik overdag eh, mijn werk niet, eh, niet af heb... dan heb ik s'nachts een achtervolgingsdroom. Zoiets. Eh, een, soort, een soort vertaling van mijn dagelijkse leven... in mijn onderbewustzijn. Maar dat, daar kan ik dan vervolgens niet zo mee, veel mee. Maar... Snaks komt het onderbewustzijn ook op gang. Alleen, daar kan ik dan, ik ben er zelf wel bij. Dus ik kan daar gewoon direct met volle bewustzijn op reageren. Dus het is een soort, het is een veel directere wisselwerking tussen gedachten die in je opkomen en uh, ja, wat je daar zelf uh, denkend, zeg maar, mee, mee doet. Te sturen? Ja. Nou, in het begin, ja, in het begin heel moeilijk, hè, want het, het is volkomen nieuw. Dus je, je, je weet nog niet precies waar je aan toe bent. Je wordt geconfronteerd met nieuwe, zin, ja, nieuwe zintuigen, nieuwe fantasieën. En die kunnen met je op de loop gaan. Die kunnen je echt in een soort uh, spiraal brengen, die je, waardoor je steeds paniekeriger wordt. en uiteindelijk wel besluit om maar weer gewoon naar huis te gaan. Maar ja, op een gegeven moment weet je dat je alleen maar voor jezelf op de vlucht bent. En uh, als dat bewustzijn er is, dan kun je daar gewoon mee. dan kun je daar heel uh, creatief mee omgaan, opbouwend mee omgaan. Want dan is een. Uh, ja. Er zijn ideeën die je hebt over uh, het bewegen van silhouetten, of uh, ik noem maar wat er. het bestaan van, uh, van geesten. Daar, uh, daar kun je proberen om daar, uh, dat allemaal eens op zijn plek te zetten. Ik ben niet zo'n uh, held. En zeker niet in donker. Dus echt in donker ben je eigenlijk nooit. Er is altijd licht om je heen als je 's avonds naar huis gaat. Eén keer heb ik het meegemaakt dat ik vroeger als klein jongetje van een jaar of nou, wat zal het was zijn? 8, 9. Naar de voetbaltraining was geweest. Dat, dat voetbalveld dat lag ook nogal afgelegen. En uh, het was een keertje zo dat ik, dat ik alleen naar huis fietste. Over een, een, ja, een landweg, wel verhard, tussen de Maasvelden. Normaal gesproken was er op die straat altijd wel verlichting. Maar deze keer was er geen verlichting. En ik weet nog heel goed dat ik toen luid zingend die paar honderd meter heb gefietst. Ik hoorde het knappen nu. Omdat het hier zo rustig is. Ondanks die auto's. Doet me dat toch even opkijken. Maar ik zie natuurlijk niet wat het is. Die anekdote of die ervaring van, van vroeger. Komt er nu alweer een beetje bij me op die duisternis en die, die paar honderd meter op de fiets waar het donker was. Je bent ook anders, echt anders gaan denken over geesten... Ik ben helemaal uh, anders gaan denken over hoe wij de, weer, de werkelijkheid zien. In het begin dacht ik, er is een werkelijkheid en die kun je leren kennen. En uh, nou ja, je, een, een vrij passieve rol als, als mens daarin. Terwijl ik nou idee heb van nou, uh, de werkelijkheid die is zoals jij hem ziet. Die, uh, die, en je kunt hem zelf zo, zo groot en zo fantastisch maken als je maar wil. Ja, dat is uh, heel reëel. Het is niet zo dat je... Ja. Maar. Uh, dus ik veel meer geloof in, uh, in de mens zelf als, uh, als schepper van zijn wereld. Dan een of andere goddelijke schepping of evolutietheorie of wat dan ook. Ik. Uh, ja, ik denk dat daar toch. De, uh, een heel belangrijk deel van wat wij om ons heen zien, dat, dat hebben we gewoon allemaal zelf bedacht. Maar mm het -hmm. anders bedacht, had het totaal anders uitgezien. Maar. Je had het net ook over, over geesten, dat je daarover gaat nadenken. En dat je daar fantasie over laat gaan. Maar ben, ja. ben je er inderdaad ook echt over, anders over gaan nadenken? Ja, volgens mij... Uh... Ja, dat, dat is nou typisch die, die, die gescheidenweer. Op het moment dat ik hem bedenk, daar uh, is hij er. En uh, als, ik, kan hem, ik kan hem heel gruwelijk maken en dan is hij heel gruwelijk. En ik kan hem ook heel klein maken. En is hij heel klein en stelt er niks voor. Mm -hmm. En, uh, maar ik, ja... Daarmee is die wereld in principe wel. En is dat ook een wereld die je kunt... Uh, levend kunt maken. Kun je hem ook concreet maken? Je kunt het zo concreet maken... dat andere mensen erin gaan geloven. Habuli dook een kuil in en hield zich muisstil. Waar is die? Waar is die? riepen de nachtgeesten door elkaar. Bijen, kom ons helpen zoeken. De bijen van de nacht, die geweldig goed kunnen ruiken... hadden Habouli in een mum van tijd gevonden en begonnen hem overal te steken. Ik geef me over, schreeuwde Habuli en hij deed of die flauw viel. Daar schrokken de nachtgeesten van... Want ze wilden hem levend in handen hebben. 'Medicijn, medicijn', riepen ze door elkaar. En ze stoven alle kanten op om medicijnen voor haar boelie te zoeken. Die sprong op en verdween in het struikgewas, waar een holle boomstam lag. Hij kroop erin en maakte het zich gemakkelijk. Nou, ik ben constant aan het rondturen. Het minste of geringste, wat maar even afwijkt van het normale zicht dat ik heb, dat, dat, dat valt op. Nu weer rechts. Hier zijn het wel gewoon blaadjes, maar. Het bewegend ligt ding, is, is verdacht. En het hoorde ook weer een beetje geritsel. Vier of vijf stappen leken het. En dan lijken het stappen van. Ja, waarvan eigenlijk. Geen idee eigenlijk waar. Die stappen van zouden kunnen zijn. Misschien is het wel gewoon een muisje. Nu hoor ik het weer. Iets verder weg dan net. Toch het dat het niet verder dan 20 of 30 meter hier vandaan is. Misschien. Ik ben wel nieuwsgierig. Wat dat is. Maar... Ik zal niet op zoek gaan. langer stilstaan hoe meer muizen wordt. Dus ik hoor dat het muizen zijn. Zijn dat muizen? Ja. Nee. Ik denk namelijk nou dat ze bezig zijn met het grotere pootje. Ja, ja. ja dat komt omdat je je gehoor gewoon uh, onderschat. Nee, want als je echt een konijn wordt, dan denk je echt dat er... Nou, nu komt er een, een wild zwijn uh, de hoek om. Goed, het zijn allemaal beesten. Maar waar je natuurlijk echt, eindelijk echt bang voor bent, dat zijn mensen in het donker. Heb je dat wel eens gehad? Uh, nou, ik vond één keer. Uh, of een paardje van ik dacht dat alleen ik het kende. liep ik uh, tegen drie mannen op, s'nachts, midden in het donker. En uh, toevallig ken ik er nog eentje van. Een bekende stroper hier in de buurt. En het gekke is dat ik. Ik ben dus die eerste keer was ik altijd, dacht ik altijd, nou, als, als me dat overkomt, dan uh, blijf ik ter plekke dood en dan hartstilstand. Op het moment dat het gebeurde was ik absoluut niet bang. Um, maar een andere keer, ik kan me wel herinneren, toen uh, fietste ik om uh, zondagochtend om vijf uur, het was pikken donker. Over een brede weg terug naar huis. En midden over de weg kwam een enorme man aanlopen en die diep kaarsrecht over de middenstreep. Gewoon een enorme vent. 2 meter, 2 meter, 10. En ik kon er aan beide kanten makkelijk langs fietsen. Maar ik heb, ben omgedraaid en ik, ben, ik heb een andere route naar huis gezocht. Dan, ik, ja, dan denk je, ja, waarschijnlijk een dronken man. Maar dan heb je toch net te veel Frankenstein gezien... om eh, onrustig door te fietsen. Maar dat is in feite waar je... Ja, waar dan, dan komt je angst toch in één keer boven... En die angst betreft uh, puur mensen. Of op mensen lijkende wezens. Het was, het was echt een mens. Waarschijnlijk wel, ja. <lacht> Waarschijnlijk was het gewoon een, iemand die gewoon flink gedronken had. En zijn roes aan het uitwandelen was. Maar dat ga je hem niet vragen. waar ik veel aan moet denken, is de serieverkrachter... die rond de bossen van Utrecht actief is of is geweest. Niemand weet het precies. Maar die moet hier ook rond Zeist We hebben gefietst op zijn mountainbike... Dat stemt me niet gerust. Ik heb een keer weesloos geschrokken. Ik was eh, ook... Eh, ik zat tegen een boom. Langs een vleermuizenroute. En ik was aan het... tellen hoeveel vleermuizen er langs kwamen. Maar ik was kapot. Hartstikke moe. En ik dommelde langzaam in. En mijn zaklamp die lag op mijn schoot. En terwijl ik zo voorover zakte... drukte ik op die knop van die zaklamp. Met het gevolg dat... die zaklamp ging aan, maar dat zag ik niet. Ik zag in één keer een... van links in één keer een fel lichtschijntje komen. Van een boom waar die zaklamp op scheen. En ik schrok me rot. Totdat ik het door had dat ik hetzelfde was... die op die zaklamp gedrukt had. Maar... Dan merk je pas hoe, hoe ontzettend broos je, uh, ja, je dan bent. Hoe snel je volledig van je stuk bent. met het dat er iets onverwachts gebeurt. Ja, je denkt gewoon dat, dat iemand in één keer naar jou schijnt. Die heb je niet gehoord, je hebt hem niet aan komen. Dus het kan niet anders zijn. Dat iemand die staat, heeft daar gewoon al een uur lang twee meter van jou vandaan gestaan. En doet nu opeens een zakmap aan. Dus dat was mijn... Of dat dag weet ik niet. Maar ik zag in ieder geval kapot. Omdat ik in een keer in mijn lichterschenen werd. Ja, dat was via een boom, mijn eigen zaklamp. En je dacht dat je alleen was? Ja, dat was ik ook. Toen de geesten van de nacht hem hadden gevonden... durfden ze niet naar binnen omdat ze bang waren... dat hij zijn pijlen in hun ogen zou steken. Dus riepen ze de hulp van de steekmieren in die vlammetjes spugend de holle boomstal in De nachtgeesten lachten. Ah, we roken hem uit! Habuli keek angstig om zich heen. Hij wist niet wat hij tegen die venijnige vuurspuwende mieren moest beginnen. Toen voelde hij wat speeksel in zijn mond en hij begon ook te spugen. Zoals je weet kunnen vlammetjes niet tegen vocht... en het vuur doofde en de mieren renden kletsnat weg... De nachtgeesten konden van woede wel uit hun vel springen... en ze vloekten zo luid dat de bladeren van de bomen vielen. Straks zou het ook nog licht worden. En dan was hun macht voorbij. Ik moet niet vergeten, overdag kun je een hele hoop dingen op de automatische piloot doen. Als ik naar huis fiets van het station, dan weet ik vaak als ik thuis kom niet meer wat ik allemaal gedaan heb. Dan ben ik allemaal kruis met overgestoken, ben ik door stoplichten heen gereden. Maar gewoon in mijn gedachten, op de automatische pilot, heb ik dat hele parcours afgelegd. Maar s'nachts ben je gewoon van, van het invallen van de nacht tot aan de ochtendschema, ben je honderd gespannen. Dus die, zijn, die nachten zijn veel slopender dan die uren overdag. Dat betekent dat je aan het eind van de nacht vaak hartstikke moe bent. Je gaat gewoon uh, dingen zien die je... Uh, gewoon uit, uit uh, verwaarloosie van jezelf. Je gewoon rare dingen doen. Waarom ben je s'nachts uh, meer gespannen dan overdag? constant gespannen? Omdat je om wat gewoon moet. Je, uh, je kunt elke moment tegen de tak aanlopen. Uh, ja, je... je wij zijn gewoon gemaakt om overdag te leven. Of in ieder geval in de schemering. En niet toegerust op het nachtleven. Dat betekent dat je zintuigen tekort schieten. Dus dat je voortdurend op je hoede moet zijn. Dat je niet eh, ja, gewoon met je hoofd tegen een overhangende tak loopt. Of, eh, ja. of dan kijk je net omhoog en dan ligt er een tak op de grond. Het effect is hetzelfde. Mm. Maar nou, je moet gewoon voortdurend op je hoede zijn. We lopen nu onder zo'n scheve boom... Zo, als, als je heel moe bent, dan valt hij je, als je heel bent, dan valt die, of dan is hij in beweging. Lijkt mij. Kan best, hè? Ja, maar dan, je dan zou ik zelf durven beweren dat als je nou, je fantasie maar genoeg met je op de loop gaat, dan valt hij ook. Dan vind ik je s morgens vroeg op dat pad met die boom in je nek. Die kracht die heb je dan? Nou, dat ik denk dat dat kan. een open plek in het bos ik begin uh, flink vermoeid te raken ik ben hier net uh, naartoe gelopen ik dacht dat uh, ik ongeveer de weg terugliep van hoe ik was gelopen naar de plek waar ik als laatste was geweest maar dat bleek dus duidelijk niet het geval. Ik zit nu bij een, uh, een gebouwtje van het Utrechtse landschap. Dat heb ik wel kunnen lezen op zo'n bordje hier vlakbij. Maar uh, om de weg terug te vinden moet ik toch echt wachten tot het... Uh, licht is. Anders zal het me niet lukken. Daarom denk ik dat het beter is... om even op één plek te blijven. Echt bang ben ik nog niet geweest, maar... Als je dan zo rondrijdt... en je denkt... op het goede pad te zijn... maar dat is niet zo... Zo'n donker bos, dan wordt het toch wat ongemakkelijk. Dan, dan ben ik blij dat ik hier zit op een plekje waar uh, ik uitzicht heb op een huisje. Een vertrouwd huisje. Het huisje is niet vertrouwd, maar op zich is een huis vertrouwd. Nu vlakbij ligt een gebied, dat heet de Duivelsberg. Prachtig gebied, iedereen gaat daar in het najaar kastanje zoeken... en pannenkoeken eten. Prachtig heel gebied. komt ook heel vaak. Totdat je er s'nachts komt. En dan staan diezelfde grillige kastanjebomen die over de weg gekromd. En je loopt daar en je hoort vleermuis. Op een gegeven moment hoor je niks meer. Je loopt er alleen. Er kraakt wat, er ritselt wat... Er vliegt een uil weg. En dan uh, in één keer denk je zeg maar van god, waarom zou het hier eigenlijk Duivelsberg heten? Nou, dan begint dus die, die molen in je te draaien. En dan ga je steeds en begin sleep jezelf mee zeg maar, in een soort fantasieverhaal waarom het dan Duivelsberg zou heten. Wat gewoon misgegaan kan zijn. Maar ook van ja, is dat nou echt verzonnen of bestaan er werkelijk dat soort wezens, waar je bang voor kunt zijn. Kijk, op het moment dat het dag is, kun je van je afkijken... kun je tegen iemand aanpraten, kun je die ruimte wel vullen. Maar s'nachts, weet je niet meer zo zeker... of er niet toch meer is dan die, die kale werkelijkheid van de dag. Sterker nog, je weet eigenlijk zeker dat er meer is. Maar kale werkelijkheid, uh, we hebben constant afleiding. Wat, wat is er dan zo kaal aan die dag? Nou, Dat het geen, uh, geen ruimte laat aan, uh, aan fantasie. Het is er allemaal... Uh, dus het is vol om je heen. Overal waar je, waar je ogen naartoe gaan. krijgen ze. zeg maar. De, de, ja, treffen ze het doel. vinden ze wat. En s'nachts is dat niet zo. S'nachts zoeken ze in het, in het duister. vinden ze niks. Nou, wat je vervolgens merkt. is dat je. Um, je oren veel meer kunnen horen. dan dat je tot dan toe dacht. En word je dus uh, ja, geconfronteerd met die zintuigen. als. Uh, ja, dat. dat als, als een, een nieuwe dimensie krijg je eraan toegevoegd. Ook je ruikt ook veel, s'nachts. Je ruikt dieren, je raakt kampenvoeding, je raakt schringen. Veel meer dan dat je overdag eh, zou denken. Je krijgt ook herkenbare plekken in het bos. Van, dat ruikt altijd naar... Eh, je kruist een wissel van een vos. en Dat weet je op een gegeven moment. Van, nou, als ik hier weer fiets, dan, eh, dan ruik ik die vos weer. Nou, Dat is allemaal nog redelijk te begrijpen. Maar daarnaast blijft er een leegte... Gewoon een, uh, met, met geluiden en met geuren kun je die leegte die die ogen achterlaten niet vullen. Dus die, die gaat je fantasie pakken, die ruimte. Nou, die krijgt overdag uh, niet zo veel kans. Dus die grijpt s'nachts uh, de gelegenheid aan om uh, met je aan de haal te gaan. Dus die gaat bedenken wat voor wezens dat zouden kunnen zijn op die duivelsberg. Of... Uh, ja... Geesten... Uh, moet je je daarbij voorstellen. Nou, dat, dat kun je allerlei invullingen aan gaan geven. En je kunt je daar zelf zo in, uh, in opvakken. Ja. Dat je op een gegeven moment uh, denkt. Echt in alles dingen gaat zien. Je ziet, zo heb ik wel eens... Uh, s'avonds aan de rand van een wei gezeten. Ik zag een keer twee donkere vlekken op de wei staan. Ik zag ze lopen. Ik zag ze grazen. Ik zag ze opkijken. Het twee hechten. Ik heb er eindeloos aan zitten kijken. Het begon te schemeren. Het werd steeds lichter. En het bleek uiteindelijk gewoon twee struiken te zijn. De makkerslang is de enige die ons kan helpen, riep een van de geesten. We moeten er twee hebben, zei een ander. Twee makkaslangen melden zich en rolden zich op voor de uitgangen van de holle boomstam. Habuli zat nu echt in de val. Niemand haalt het in zijn hoofd over een makkerslang te stappen. Als je op hem trapt, richt hij zich sissend op, zijn tong schiet uit zijn giftige bek en een kleine beet betekent de dood. De nachtgeesten waren lachend en fluitend verdwenen. Tot vanavond. Vanavond komen we terug. De vogeltjes beginnen te fluiten. Het wordt langzamerhand iets slichter. volgens mij... Hoor ik ook steeds meer auto's op de achtergrond. Maar wat in ieder geval duidelijk is, is dat het bos aan het wakker worden is. De dag brak aan. En Habuli hoorde de regenroofvogel schreeuwen. Hé, hey, oom, riep Habuli. Liggen die slangen nog voor de deur? Psst, siste de slangen. Geel niet zo. Is die vogel echt familie van je? Ja hoor, antwoordde Habuli. Hij zal me zo wel te hulp komen. Oh, dat hoeft niet, siste de slangen. We zijn al weg. Willen jullie niet met hem kennis maken? vroeg Habouli schijnheilig. Ik ken hem al, fluisterde een van de slangen. Kijk maar, je oom heeft een van mijn ogen uitgepikt... en ik wil mijn andere oog graag houden. Habuli moest erom lachen, al vond hij het ook wel zielig voor de slang... die als de heer en meester van het bos bekend staat en toch een vijand heeft... De regenroofvogel. Hij kroop uit de holle boomstam, sprong op en rende aan één stuk door tot hij thuis was. Daar maakte zijn verhaal over de nachtgeest een weinig indruk. Men vond haar dom. Als het donker wordt, moet je zorgen dat je binnen bent. Zo niet, dan word je uiteraard door de nachtgeesten overvallen. Ik heb uh, tientallen mensen meegehad op die uh, nachtelijke excursies. En zo is voor fijn uur lopen. Gewoon uh, gezamenlijk door het bos is er nooit wat aan de hand. Ik heb ook wel eens mensen dan alleen bij een vleermuisboom gezet. Van, nou, dan moet jij de vleermuizen tellen die hieruit komen. En als je dan een uur later, als iemand terugkomt... Er nou, zijn mensen die hebben dan uh, de vleermuis geteld en zijn uh, redelijk rustig. Er zijn ook mensen die zijn al een kwartier verslagen in paniek geraakt. En uh, hebben verder helemaal geen vleermuis meer gezien gehoord, zijn uh, met hun eigen gedachten naar horen gegaan. Dat zal heel veel mensen gebeuren. En Dan heb ik het nu nog over mensen die toch redelijk vertrouwd zijn met de natuur. Maar ik denk dat je de als die alleen in het bos uh, zet, dat die uh, complete inzinking krijgt. Mensen gewoon uh, doordraaien in hun eigen gedachtenwereld. En zeker de eerste nachten. Je weet gewoon nog niet je, je bent gewoon niet vertrouwd met die kant van je zintuigen. En die kant van je fantasie. En pas na verloop van tijd wordt het vertrouwd. En dat is zelfs wel aangenaam. Want dan, dan wordt het langzaam, het wordt jouw wereld. Jij kunt meer zien, horen en ruiken dan ieder ander die, die daar voor het eerst in de nacht in komt. En dan wordt het een, een omhullende, veilige duisternis in plaats van een, een angstige wereld. Een aflevering van Damocles van de KRO, eerder uitgezonden in 1996. Twee dappere en ook nieuwsgierige mannen in een stil... maar dan toch weer niet zo stil en donker, maar ook weer niet zo donker bos. Het was een hele mooie tot de verbeelding sprekende reis... door de nacht op zoek naar geluiden en gevoelens. Joost Wilgenhof die, uh, tekent nog steeds voor bijzondere documentaires. Hij was de maker van deze. En eerder dit jaar was zijn uh, documentaire Lieve Ulrike... over Ulrike Meinhof genomineerd voor de Prix Europe. Een ander ging er toen vervolgens met die prijs vandoor. Maar ik moet zeggen, een vierde plek... in de rij van vijf beste docu's van het jaar. Dat is toch heel erg goed. Hij eindigde daar dus uiteindelijk op een vierde plaats. Um, ik heb Wouter Helmer gistermiddag... dus dat was de andere dappere man in dit bos... gemaild met de mededeling dat deze aflevering... de revue zou passeren hier op Radio 1 bij VP Roos Woord. Maar ik kreeg een out-of-office reply. Wat ik over hem wel weet... dat is in ieder geval dat hij in 2007... de Edgar Donker Natuurprijs kreeg toegekend... En uh, ja, hij is directeur van ARK en dat is een natuurorganisatie. Ik heb het even opgezocht als, nee, dat moet wel goed als innovatieve natuurorganisatie willen we laten zien... hoe maatschappelijke veranderingen voortdurend leiden tot nieuwe kansen voor natuur en landschap. We stimuleren mensen om die kansen te pakken vanuit de overtuiging... dat meer ruimte voor de natuur in ons denken en handelen de kwaliteit van leven vergroot voor mens en natuur. Dat is een heel mooi uitgangspunt. Wouter Helmer dus, hij was er even niet. En dus heeft hij waarschijnlijk dit prachtige programma uit 1996... nu ook niet gehoord. Maar dat is niet erg. Want dat kun je eventueel opnieuw beluisteren. En dat kan via de links op onze Facebookpagina. Het is een openbare pagina, dus je hoeft zelf geen account te hebben. Ga daarvoor naar facebook.com slash Podcast kan via vpro.nl slash woord podcast. Heeft u vragen of wilt u opmerkingen aan ons kwijt... die kunt u mailen naar woord of u schrijft naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. Ik zeg dat adres uit mijn hoofd, maar volgens mij klopt het helemaal. Dus uh, ik zit hier nog steeds fris en fruitig... en dat geldt overigens ook voor technicus René Visser. Ja, daar kan een glimlachje af. Um, het is bijna een half minuut voor drie. Dat betekent dat het uh, tijd is uh, voor een kort journaal. In het volgende uur stilte die nooit meer stil zal zijn. Omdat alles en zelfs die stilte heel erg luid is. Klinkt goed, hè? Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws nog vier uur woord.